Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker negen Nederlanders zitten op dit moment vast in de Gaza-strook. Het gaat om twee gezinnen die allebei weg willen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de families... maar kan op dit moment weinig voor ze doen. De grenzen zitten dicht, ook voor mensen met een buitenlandse nationaliteit. Een dode vrouw die in het bos bij Halsteren is gevonden, blijkt te zijn vermoord. De vrouw uit de Brabantse plaats raakte eerder deze week vermist, maar werd dood teruggevonden. De politie is nog op zoek naar de dader studenten konden vandaag niet het gebouw van de universiteit leiden in. De school in Den Haag was afgesloten omdat er een verhoogd veiligheidsrisico was. Wat dat precies betekent is niet bekendgemaakt. gemaakt. blij er iets gebeurd. Ik weet niet wat. Je hebt ook geen mail gehad of bent ook niet verder geïnformeerd? Ikzelf niet. Ik heb ook niet heel goed opgelet, moet ik zeggen. Dus het zou kunnen dat het is gebeurd, maar ik heb het niet meegekregen nu. Andere locaties van de universiteit waren vandaag wel open. Daar werd wel gecontroleerd of iedereen een schoolpasje had. In de bierbrouwerij van Mark in Enschede wordt bier geproefd uit de jaren negentig. Hij vindt het onzin om bier weg te gooien dat over de datum is. Er zit zelfs bier tussen, wat Marks vader zelf nog heeft gebrouwen. Of bier, net als wijn, ook beter wordt met de jaren, dat hebben ze dus net even getest. Ah, jongens, 25 jaar oud! Hoe smaakt hij? Ja, een beetje lafjes. Ja? Veel kaneel. Nou, het smaakt niet slecht. Nee, dat valt echt mee. Uh, klinkt nog niet heel enthousiast. Volgens meester Brouwer-Mark kun je trouwens niet ziek worden... van bier met een alcoholpercentage boven de 2%. Dan nog het weer. In het noordwesten wat regen. Verder vandaag droog met af en toe een zonnetje bij maximaal 24 graden. Aan zee kan de wind soms best wel stormachtig zijn. En vanavond krijgen we regen en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Zandvoort en ZFM Radio... heten u van harte welkom... bij Barboek Zandvoort. In het gezellige programma... ontvangen Sandra Lissenberg... en Dolly Tempierik... één of meerdere gasten... die een belangrijke rol hebben gespeeld... in het Zandvoortse uitgaansleven... uit de vorige eeuw. Afgewisseld met de hits van toen... vertellen zij iedere tweede vrijdagavond... van de maand tussen 7 en 9 uur... over hun tijd... ...en vooral hun hoogtepunten in de Zandvoortse horeca. De uitzendingen van Barboek Zandvoort zijn live te beluisteren op ZFM... ...en daarna terug te horen via website de podcast.nl ...en via Spotify. Sandra en Dolly, verwelkomen vandaag... ...Michel Konings en Mathieu Emme uit uh, Weile de Bastille... Uh, heren, van harte welkom in de studio van ZFM. Uh, het is uh, nou ja, voor jullie net zo nieuw als dat het voor ons is. Want dit is onze allereerste uitzending. En uh, Dolly, achter de knoppen. Uh, ja, ja. Gezellig dat, uh, dat wij ook weer bij elkaar zijn. <laughs> ja, zeker. ja <laughs> zeker. Ik heb er ook echt naar uitgekeken. Ik ook. Ja. Dus, uh, dus nou ja, uh, we, we gaan er maar gewoon een, een start van maken. Uh, want uh, ja, ik... ik ik kan bijna niet beschrijven hoe leuk ik het vind, Michel en Mathieu, om jullie hier in de studio samen te hebben. Dankjewel, uh, dankjewel. Ik uh, ga hem niet schromen om even een kleine introductie uh, te doen. Uh, veel mensen in Zandvoort uh, zouden jullie kunnen kennen als uitbaters van Eetcafé La Bastille boven aan de Haltestraat. Uh, bijna op de kop af, heb ik vandaag even nagekeken, is het 31 jaar geleden dat jullie uh, de Bastille overnamen. En uh, samen met jullie team uh, zorgden jullie naast lekker eten ook voor verschrikkelijk veel amusement in het Zandvoortse uitgaansleven. En daar gaan we zo meteen alles over horen. Uh, nou ja, wie herinnert zich bijvoorbeeld niet de levende kerstal, uh, Het Bastille het beursdrinken, de goed geprogrammeerde nieuwjaarsfeesten. En natuurlijk niet te vergeten het legendarische lustrumfeest op het circuit. Ik heb er nog hoofd bij van. Wij ja. <laughs> uh, ook. Ja, ja. Wij gaan dus terug naar de jaren negentig. Zijn er nog wat afbetalen. Ja. Nou, Van de vorige eeuw zullen dus ook uh, nummers gaan draaien. Want dat kan dus nu, nu we op de radio zitten. Uh, waaraan uh, zowel Michel, Mathieu als Dolly en ik hele goede herinneringen hebben. Uh, maar om te beginnen uh, willen we even met een muziekje beginnen. Heren, speciaal voor jullie. Van Zandvoort Ze staan allen achter de tap En als je dan iets wilt bestellen Dan gaat het altijd heel rap Ze zijn altijd in voor een geintje Ze hebben ook altijd veel lol Je hoort ze ook goed in het refreintje Die ridders gaan echt uit de bol Dus kom naar ons toe het maakt niet uit hoe, kom en zing met ons mee. Ik zie je in La Bastille, in Zandvoort, daar is het altijd feest. Ik zie je in La Bastille, daar ga je tegen. te neuten Oe, het feest komt al aardig op gang en ook voor een stel doodje loiter ja, is er wel een plek op de gang maar. de vaste zijn altijd te vinden ja, man, yeah. ze zijn aan de bar vast gegroeid. maar ach u mag het best weten dat is iets wat ons zo boeit maar wat maakt het uit ik speel op een fluit, kom op en fluit met ons mee. Ja! Ik zie je in La Bastille, in Zandvoort daar is het altijd feest. Ik zie je in La Bastille, daar ga je te gek als een beest. Ik zie je in La Bastille, daar zijn Vanavond was het weer gezellig U komt morgen vast wel terug Over Voor een dag dagacht op of melk Dat merkt u wel aan de lucht Maar nu is het tijd om te nokken De ridders die sluiten, sluiten? de poort Maar voor we naar buiten toe shoppen, Zingen we nog een keer die met ons mee. Wat een idee. Had jij daar op de play? Oh, Ik zie je, je laat in La Ik In Zandvoort, daar is het altijd feest. Je kunt Bastille dit. Dat is toch uniek. Dit? Ja. Welke kroeg heeft nou zoiets? Echt niet te geloven, jongens. Hoe uh, is dit gekomen? Jee, als een geintje. Ja, dat, dat. Als dat, een geintje. Ik heb het Dat, dat Mag ik hopen? Uh, <laughs> uh, Leuk. Rick en John Feymer die zaten bij mij aan de bar toen. Ja. bij ons toen aan de bar. En toen zei hij, ja, we moeten een keer wat speciaals en iets iets geks en noem het op. Ik zeg zou het nou gaaf zijn als er een bepaald nummer van, uh, over La die Oh ja, dat was wel grappig en zo. Met John en, en met, met Rick gingen we altijd gekke dingen verzinnen. En ook tijdens de optredens. Zij hebben het een keer gepresteerd om. Uh, uh, de, ik heb het dan over de Ben Curl in de pitchen. Uh, zelfs vier uur achter elkaar te spelen. Met allerlei, uh, Zonder poespas, zonder pauzes en zonder gekkeheid. Nou, ja, dat was op, dat... Uh, op een festival ja. inderdaad. Dus dat was wel heel mooi. Want je probeert natuurlijk je, je, je podium zo lang mogelijk met muziek te hebben. Dat je publiek blijft staan. En uh, ja, Girl in the Picture was ook een beetje onze, onze huisband. Als er wat te doen was uh, ook binnen. We hadden op donderdagavond altijd live muziek. En uh, daar hebben ze ook wel wat donderdagavonden ingevuld, zeg maar. Dus uh, ja, dat was, was uh, heel leuk. Was ja, er gebeurde enorm veel in de Bestie, uh, door jullie toedoen. doen. Uh, even, even nog terug naar het begin. Voor de, nou ja, omdat het inderdaad 30 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden, dat, uh, dat is al gewoon een, uh, een ruime generatie. Uh, even terug. Hoe zijn jullie ooit op het idee gekomen? Hoe kennen jullie elkaar? En hoe uh, zijn jullie op het idee gekomen om daar in die Kop van de haltestraat... Uh, door te gaan met dat café? Ja, moet ik beginnen? Ja, jij mag beginnen. Nou, even kijken. Ik werkte toen met Jaap en Han. Dat heette toen ook al Abastie. En Thieu heeft uh, daar ook altijd gewerkt. In die periode dat, we, dat ik op het idee kwam om, uh, om samen een keer wat te doen. We, zeiden, we zaten samen een keer uh, bij hem thuis. Ik weet niet meer hoe dat was. Dat in jouw zomerhuisje waar je toen woonde. Ze zei, ja, voor mezelf is er al een keer een kroeg. En die wens had ik ook voor mezelf. Gewoon twee, ja, het was voor ons onze hobby. En omdat je een beroep dan uh, te maken. en dan helemaal voor jezelf. dat zou een mooie kans zijn. En ik werd door Jaap en Handwerk toen benaderd. Om, om eventueel die zaak over te nemen. Nou ja, en uh, toen zijn wij gaan praten. en. Uh, nou ja, we zijn uiteindelijk anderhalf jaar bezig geweest. om het financieel wel helemaal rond te krijgen. want we hadden nog wat voeten in aarde. Maar ja, daar stond wel op een gegeven moment een verhaal. en wij gingen. Dat, ook dat de datum bekend was dat we zouden beginnen. Dat, dat zat, zat ook alweer tegen. En, maar goed, dat, dat hoort er allemaal bij, bij het verhaal. Maar het leuke was toen ook zo, dat we toen begonnen. Uh, want we hadden helemaal geen plan. Ja, we hadden een, een, een, eigenlijk een heel ander plan. We wilden een soort Grand Café, wilden wij. Uh, dat was ons idee. En met Carlo, Carlo die, die, die architect, die zou ons allemaal meehelpen, die hadden allemaal ontwerpen. En... Nou ja, goed. En toen kwam er een verhaal. Toen kregen we de sleutels en wij dachten... nou, is dat nou alles? En wij maakten de deuren open... en, en de mensen stroomden binnen. Nou, het eigen... nou, we hadden natuurlijk het geluk al... dat ik, ik heb zeker... Ah. zes, zeven jaar bij Jaap en Han... Uh, gewerkt ook, daarvoor. In mijn schooltijd. en uh, Michel daarna. Dus een hele hoop mensen kenden ons ook al... En uh, ja, dat speelde, natuurlijk, uh, dat speelde natuurlijk ook mee. Dus uh, ja, toen zijn we maar begonnen. En, uh, ja. Uh, ja, we houden zelf van een feestje. Dus we dachten, we gaan gewoon elk week een feestje bouwen. En dat is uh, ja, goed gelukt. Ja, want jullie... Uh, even... Ik, het verbaast mij eigenlijk. Het had een Grand Café moeten worden. Ik, ik heb gelukkig nog de eer gehad... dat ik, dat ik in, de, in jullie Bastille ben geweest. Uh, is niet geworden, hè? Nee, nooit. Nee, behouden... Kom je eens in de buurt? Nee, we, we, we hebben de hele af vroeg op. Ja. Nee, we wilden om twaalf uur open met lunch. Ja. En dan uh, borreluur. En dan eten. En dan na het eten stoelen aan de kant. En tot drie uur... Uh, op de tafels gaan staan. Dus uh, we waren heel ambitieus. Waren we, ja, waren we, uh, dat was twaalf uur uh, met lunch... <gacht> Wanneer kwamen jullie erachter dat het, uh, dat, dat niet ging worden? Een half jaar later, ja. Maar toen zijn we wel, ja, weet je, het was ook de bezetting, de mensen. En uh, ja, het was. Alles bij elkaar wat we zagen. In het begin hadden we een bepaald publiek. En liep, op een gegeven moment dachten wij, nou, het liep allemaal goed. We hebben vijf mensen achter het bar staan. En, wij waren de gevierde jongens. En opeens zagen we het een beetje instorten. Nou, dat is niet goed natuurlijk, hè? terwijl je toch een risico neemt. En uh, uh, nou, op een gegeven moment toen hebben we tegen elkaar gezegd: Nou, het moet, het moet anders. Nou, oké, okay, hoe dan? En toen ging Tje, ging uh, uh, Wat de zaterdag op zaterdag we bijna helemaal leeg. En Tje, die ging buiten staan en die haalde. Je moet naar binnen doen. Als een baas, ik, ik stond binnen als een soort clown, stond ik maar misplaatjes te draaien. En aan de beltjes. En ben ik van de bronslong door de rol En oh, het was alleen maar gek, wat we deden en met z'n tweeën. En het was om die zaak weer vol te krijgen. Nou, hoe we dat gedaan hebben, het zou, nou, dat zou nou nooit meer kunnen, denk ik. Maar het sloeg ook. aan. Ja, het sloeg aan. En toen zo hebben we eigenlijk die zaak weer. Om een hoog weten te krijgen. Ja, en dan ga je. Ja, ja je, je krijgt op een gegeven moment was een periode. Ik heb bijvoorbeeld bij, bij Snoopy Bar heb ik ook uh, geholpen heel lang geleden, dat was de buren toen nog. Uh, in Café Nuf. Dus, in de horeca had ik veel gedaan. En in die tijd moest je gewoon zorgen dat je veel bier in huis had. En, en je deed je de deuren open en de mensen zaten er. Alleen toen wij begonnen. Ja, toen was dat niet zorgen dat er veel bier in huis was, waar we, wat we wel deden. Want achteraf uh, wel. Achteraf, <laughs> maar je moest een stukje entertainment ook geven. En de mensen wilden wat meer vermaakt worden. Dus ja, Michel en ik hadden toch altijd wel uh, na sluitingstijds om, om een uurtje of drie. Dan gingen we lekker zitten met, met een biertje erbij. En dan brainstormen. En, en wat, wat kan en wat kan niet. En, uh. Nou, u waren we gekste ideeën. ja. Ja, want bij jullie kon er heel veel. Volgens mij konden we meer wel dan dat er niet kon. En als het niet nou, kon, dan kon het ook wel. Ja, ja, precies, dat was het ook. Maar het was altijd. Uh, uh, we lazen bijvoorbeeld in de krant. was er bijvoorbeeld een keer. Uh, spoelbakduiken. <laughs> nou ja, dus ik dacht, je. laten we dat ook eens doen. Spoelbakduiken. Nou, oké, okay. dus op een donderdagavond. Nou, zo kregen we allemaal gekke dingen. En. en uh, nou ja, boos alleen primeur. Ja, moeten we ook een stukje anders doen. En we hadden dan wel de kaashoek. En, uh, toen nou, gingen we vertellen tegen die mensen, nou ja, dat we echt uh, uh, ja. de, de Beauchelet uit Frankrijk laten halen, speciaal. Nou ja, dat bleek als achteraf was, uh, dat, uh, Dirk Beval En uh, alles kalfjes zouden dat dan nou ophalen. Maar ja, die zaten gewoon lekker thuis. En die, wij hadden gewoon <lacht> flesjes Beauchelet in de sherrykets gestopt. En uh, nou, die hadden we dan, uiteindelijk hadden we, dan mochten die mensen dat allemaal proeven, gratis. Zo was het gewoon. En je had weer voor, binnen. Oh, maar uh, dan, het mooiste uh, was dat de, dat de klanten dan. Uh, oh, wat is die toch toch erg. Maar, uh, <laughs> ja, maar om, een, om, een voorbeeld, om een voorbeeld te geven: dat wij s'nachts niet bedisselden na een paar biertjes. Want we wilden zelfs zo'n tijl. En dan druiven we erin. Oh, ja. En met onze blote voeten daarin. Nee, nee, nee. En die hebben we dus morgens. toen we het weer terug laten. laten we het ook maar niet doen. Het dus koud. ja, stond ik te lang in de koekers. Ja. Maar die gekkigheden. Die, kwamen jullie, kwam, kwam die echt aan jullie koker alleen? Of, of keken jullie ook in de rondte van wie doet wat in de nou, omgeving? Nou, we, we hielden wel de actualiteit in ja. de gaten. Er, was, er, er kwam toen ook weer zo'n sprake van een autoloog. Zonde. Oh ja. En dan waren oh ja. wij alweer aan het koekelen van waar kunnen we argesleeën, ar waar kunnen we dat. En dan ja. Maar er gaan we bestond op. al een koek. Nee, de, de <grijg> nee ja, ja. geen ja. dan. En ja, ja. Ge ge ge we klopen die uit ja. Rotterdam. De hele Nou, <laughs> wij, waren, wij waren wel een van de eerste die internetcafé ook oh, over ja. hadden. Hebben we ook nog gedaan, ja. ook gedaan, ja. Met honden snoerders en wat tussen bluizen en alle buren mochten we dan... Maar hoe is het afgelopen met die autoloze zondag? Want nou ja, nee, tweeën... om, om, een, om een voorbeeld te geven. Dat ja. we dan de actualiteit in de gaten. Ja, en dan gingen ja. we alvast kijken in de buurt. Ja. Dat, we, ja, dat we alle Arresleën alvast een optie gingen leggen. Voor het geval dat iemand ja, alvast al een idee... Met, op... Dat ze met paardenwagen en wagen als toen konden ja, komen. Zo, ja, zo, uh... de, de vaste klanten gingen halen. En, ja, ja precies, precies. De nieuwe taxi. Oh god, toch autoloos. Geweldig. wel. Ja. Daar waren we al, ja, maar met dat soort dingen waren we altijd wel bezig. Ja, altijd, het moest altijd anders. Het moest spraakmakend zijn. Net zoals dat als wij uh, de EK of de WK voetbal hadden. En dan zeiden we, nou laten we maar een hoop. bombardie maken voor de deur. En, uh, en uh, dat we gaan verbouwen. En dat, dat het altijd maar groots was. En nou, dat, dat pakte ook altijd wel mooi uit. En, uh, nou, ja, net zoals dat ze bij ons WK voetbal hadden. De, de, de, bij de andere cafés grote beeldschermen. Wij hadden maar vijf tv'tjes van 37, centimeter, meter. Ja. Klein beeld. Maar er zaten twee mannen daar aan te kijken. Ja. Maar, wel gezellig. maar dat kon allemaal. Ja, zeker. Ja. Of Dik er... op elkaar gepakt. Ja, of dat maar ook, ook met dat, als we dan tegen Duitsland speelden of iets... Ja, dan, dan deelden we ook gewoon braadworsten uit. Ja. En dan keken we welk land moeten we tegen. En dan gingen we kijken wat, wat voor lekkernijen hadden die... Dus het, dat deden we dan wel extra voor de Dat voor het, de gasten. Vast, het ja, was in het geheel. Dat het, ja. En dat gaat natuurlijk mond op mond. Ja. En dan uh, zit, je, ja, zit je cafeetje lekker vol. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Maar daar ik, ging natuurlijk vreselijk veel tijd in zitten. Ja, dat, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Ja. ja, 80 tot 100 uur in de week maakten we Ja, ja, ja dat ben je zomaar kwijt met zo'n bedrijf. Ja, ja. We gaan straks verder met mooie verhalen. Ik, uh, ik heb een leuk liedje voor jullie klaarstaan... wat jullie ongetwijfeld veel gedraaid zullen hebben in die tijd... Pak hem aanzetten? Ja, dat heb ik in jaren niet gezien. Nou, wij krijgen hier verhalen... die hebben we in jaren niet gehoord. En ja, ik denk meer dan Half Zandvoort... heeft die verhalen met jullie meegemaakt. Michel, Mathieu. En terwijl dit liedje aan het spelen was... hoorde ik jullie alweer honderd uitpraten... over allerlei dingen die weer boven kwamen drijven. Maar terecht zei jij, Sandra... Ho, ho, ho. want Het is voor de luisteraars, niet voor mij. Dus... Ik, ik, ik wilde jullie vragen om toch weer even terug op te pakken waar we gebleven waren toen het liedje begon. Ja. Dat jullie ineens. Dat had iets met een krantje te maken ook. Dat, uh, nee, ja, Michel uh, die gaf net aan. Van, uh, ja. Eigenlijk deden we alles met de bedoeling om de krant te halen. Ook oh, ja. dat was het, ja. En, uh, nou, dus... Trouwens, een krantje brachten we ook uit. Ja, ja. Een, een, een mailing, zeg maar. Daar waren we ook een van de, de, eerste, ja, de eerste waren we daar ook mee. Met Wim Mendel en uh, Hans Bobman die wat schreef. En, en, uh, en uh, Wim? Ze ja. gingen wel heel groot uitbrengen, ook. Ja. Ja. Met, met die doodzien dat we dan een band met een met een, met een twee transformatietje, muzikanten. En dan... zeg... Meen je dat ja, nou met die ja. zo rondgebracht? Of nou, hoe ja, me nou ja, nou voorstellen? We, we hadden een vaste klantenbestand ja. van mensen die bij ons kwamen. Maar nou, we hadden een oplager van 450 wel. Denk nee, duizend man hadden we toen op het laatst. Ja, ja maar 450 die we dan per post zaten ja. En de rest, ja, dat hadden met we dan klant. in de zaak. Of dat, ja, dat, dat, dat, ja. uh, dat strooiden we uit. ja. Of, uh, ja. En dat was maar dat ook is... jullie menukaart, hè, meteen? Ja. ja dat was ook. Uh, en de agenda. En de agenda, alles, <laughs> alles vooral, vooral, ja. Ja, ik, voor een half jaar. Voor degenen die heel nieuwsgierig zijn... er staan een aantal foto's van het krantje... en van andere Bastillefeesten op uh, Facebook. Barboek, Stamford, de gesprekken, het heet het tegenwoordig. Dus uh, als je benieuwd bent hoe dat uh, krantje eruit zag... dan moet je even naar Facebook... Uh, maar om in die krant te komen, Michel. Om zo gek te doen dat je met al je acties in de lokale krant komt. Uh, wat, wat heb je ervoor gedaan? Ja, het moest altijd gek. Het moest altijd anders. Het, uh, kijk, je, je kunt bijvoorbeeld een band, zoals een, uh, wat ik net zei. Oh, uh, Girl in the Picture, nou, die, nou, Die zeiden, we, we willen vier uur optreden. Ik zei, nou, als jullie dat doen, dan gaan we iets geeks doen. En toen uh, zei nou, gaan we iets een hoogwerker. Gaan we dan inhuren? Een hoogwerkertje? Ja, we huren even een hoogwerkertje in. En dan, dan kom je vanuit het... Achterkant vanuit het podium kom je dan op. En dan zweef je boven het podium. dan En dan... Oh, dat maar, gaan we doen nou, En dan wisten we... Hè, en we hadden al natuurlijk het logo van de bestie Op die, op die, op die uh, uh, hijskraan zeg maar... Gehuurd en, uh, of geplakt. Nou, hup, En ja hoor, dat volgende dag stonden we volop in de foto's... In de Haalsdagblad, Zalve Nieuwsblad Voor uh, voorpagina. Het moest altijd... Ja, moest dat gek zijn. Uh, dat vonden we wel de stunt. En, uh, waarover gesproken werd. Kijk, als ik de volgende dag moesten we boodschappen doen. We deden voor een broek. En dan, uh, of weet ik van waar dan ook. En dan, <lacht> en dan zeiden de mensen... Jezus, heb ik gisteren toch zo'n leuke avond gehad. Nou, daar deden we het voor. Ja. Weet je, in plaats van... Nou ja, weten dat die kassa... Uh, ja, oké, okay, die kassa staat er. Maar wij willen dat die mensen met een goed gevoel... en met mooie herinneringen weggaan... En daar, dat, daar hebben we het eigenlijk allemaal voor gedaan, die tien jaar. En uh, ja, dat, dat, ja soms, bij sommige dingen mis ik dat nog heel veel. Ja, en uh, ik, heb, ik heb nog zat ideeën. Jezus, man. Maar geen groep meer. Nee. Dat vinden wij ook jammer, dat bepaalde horecazaken het nooit zo oppakken. En, uh, of hebben opgepakt. en denk, Dat ze ook niet zo denken. Wij vonden het bijvoorbeeld ook heel belangrijk, de jeugd uh, om bij ons binnen te halen. Dat deden we met Sinterklaas en met kerst. Dat de kerstliedjes uh, werden gezegd... Uh, of Lef kerstverhalen. Leven de kerststal. Uh... de kerst uh, Dat we met een arslee... Uh, uh, de kerstman nou. lieten rijden. En, en, en dat we de Sinterklaas... dat die een, een slaapkamer werd ingericht... voor, die, voor hem. Omdat, dat, dat die kinderen s'morgens... Uh, de, zeg maar een week later... Uh, hem wakker gingen maken. Nou, ja... Wat voor, wat voor uh, publiek, Mathieu, kwam er in de Bastille? Ja, dat, dat is zo niet veel schetst. Het was eigenlijk uh, met het... Want we hadden ook... Uh, we begonnen dan met het borreluur, zeg maar. Ja, er kwamen mensen gezellig uit hun werk borrelen. Nou, daarna eten. Maar dat deden ze met het hele gezin. Dus opa, oma, iedereen die werd, uh, werd meegesleurd en lekker eten. Dus opa en oma en de ouders wisten ook... waar uh, hun kinderen... Na 11, want dan deden we alles aan de kant. Ja, dan ging de feestmuziek op. En, en dan uh, werden de lampen heen en weer gezwaaid... en over de bar gerend. Dus, dus het was eigenlijk... hadden we drie, drie dingen in één. Hadden we. En dat... Uh, ja, voor alle, ja, ja. alle leeftijden wat. Ja, voor alle leeftijden wat. Maar ook zo, ja, we lieten inderdaad Sinterklaas slapen. En het week lang. <laughs> en dan konden de kinderen... En dan, met de kinderen hadden we ook... Uh, via de kringloopwinkel hadden we... Uh, uh, het ingericht, dus met die kinderen, wat hebben we nodig: een bed. En dan stond om de hoek, stond het natuurlijk allemaal al klaar. En dan gingen we dat sjouwen met z'n allen en in elkaar zetten. En dan konden ze de hele week tekeningen door de brievenbus gooien. God. En dan, ja, ze en ze dan graag. wakker maken. Was he, zo zondag, graag. Ja. En dan zondagochtend wakker maken. En dan stond het echt helemaal. Nou, het ging ons echt. Dat we, we keken naar buiten, moet je kijken. Ja, ja, dus er stonden stond we met... wel veel kleine kinderen. Ja. Ja. En we deden nee. die ouderen? Nee. Nee, want die knopten nee. kinderen. En dan ja. zeiden ze, nou ja. komen om al vier, vier uur weer ophouden. Ja, dat was wel oh. mooi. Oh. Oh. Oh. Dus wat er zijn wel heel wel. wat kleine toeristen. Inmiddels ja, meer kleine. Ik wil nog wel even zeggen dat. Want Wim van Egdom, die was een van de hulp die was daar altijd wel heel erg goed in. Hij is uh, helaas uh, overleden. Is overleden ja. Ja. Maar die heeft uh, ons bij een heleboel uh, evenementen geholpen. Ja, zo zijn er uh, nog wel een paar suciaalste. die volgens ja. ons vallen zijn. Ja. Zoals Jules Rademaakt. Ja, die, is, uh, nou, die, die ook. Invloed. Altijd voor het geluid voor de evenementen, bench. Uh, vijf jaar het bestaan heeft hij ons ook ja. geholpen. En allemaal nop. Er zijn ja. al onze medewerkers die bij ons gewerkt hebben. Ja, ik kan ze. Uh, ik, nou, ik, ik ben vergeten dat lijstje, maar weer zoveel hadden we er niet. <laughs> maar ik had ze wel allemaal op moeten schrijven. En dan heb ik gezegd, ja jongens, no, nou, ja, ik, ik, ga, ik kom er zo meteen nog wel even op. Ga ik ze even ja. schrijven welke namen. Want dat ja, die, want ik, ik vind, we hadden wel, dat was ook, dat zie je het ons ook wel. We hadden eigenlijk onze medewerkers, daar hadden we vrij, vrij weinig verloop in. Ja. Als de mensen kwamen, dan waren ze toch altijd wel voor drie, vier jaar. Ze hadden naar nou ja. hun zin. En, en dat scheelt er gewoon. Sommigen stuurden we gewoon weg. Ik wilde allemaal niet weg. Hoe ja. was de rolverdeling tussen jullie? Uh, nee. Niet. Het nee. was geen rolverdeling. Nee, nee. Nee. Uh, Michel, die, was echt, uh, die deed de muziek. En muziek in je, in je tent is echt wel, wel heel erg belangrijk. Vooral als de, de tafels aan de kant gingen. Ja, ik was daar gewoon uh, niet. Ik had daar het geduld niet voor. En, en de, maar Michel deed het altijd. En die wist dat heel mooi op te bouwen. Uh, ja, en ik uh, tapte me eigenlijk helemaal <laughs> een suff in. Dus, dus ja, dat was ja de, de gastheren, ja. de dj. Zo hard ik het al een beetje. Ja, daarover, over, over uh, dj Michel. Want uh, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een keer bij jullie zat. En Michel, die, die, uh, of, of dat nou al klaar stond, ah. weet ik niet. Maar er komt ineens een nummer uit die boksen. Ik denk, wat is dit? Had ik nog nooit van mijn leven gehoord. En ik moet daar altijd aan denken als ik aan de Bastille denk. Omdat ik zo verbouwereerd was. Hier komt hij. Hoop ik. Ja, <laughs> daar is hij. Hij komt eraan. Oh, dan moet ik wel die knop in de <tie> Ik werd wakker verdacht om een uur of drie. Pijn in mijn schoot, in mijn neus vol snot. Ik naar beneden voor wat sinaasappelsap. Ga ik onderuit, lig ik beneden in de trap. Pijn in mijn kuiten, pijn in mijn kop. Ik snuit met de pletter, maar het houdt me niet op. Aspirine, vitamine C en D. Ik wou me gek naar de WC. <lacht>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 Ah, de dokter. Goedemorgen. Voelen wij ons wat slapjes? Doet u de mond maar eens open? Een beetje ontstoken? Heek, heek, heek. Dank u. Wilt u en de hand voor de mond houden? Sorry, ik kan u niet helpen, want ik ben verkouden. Heek, heek, hey, hey. Ik ben verkouden, hoor. Terug naar bed. Ik heb een kopje thee gezet. Arme knul van mij, ik kom er straks gezellig bij Ik ben vergalen. <hiering> ik ben verkalen Ga maar terug naar bed, ik heb een kopje thee gezet. Arme knul van mij, ik kwam er straks gezellig bij Ik ben verkalen <hiering> Stomen met camilla, het zweet loopt van mijn rug en pillen. Ik heb 43, 3 de koorts die stijgt Straks ga ik nog dood, dan ga ik gillen Mijn bij speelt ook weer op Het is net of dat ronding steeds groter wordt En die pillen maken me depressief Nog even en ik word radioactief en Nou ik ga nog even de dokter bellen hoor, want zo hou ik het niet uit Ik ben verkouden! verkouden. Dokter Ackerman? Ja, met mij nog een keer. Zou je u nog één een... keer. Ik ben verbonden met het automatische antwoordapparaat van dokter Ackerman. Oh. Dokter Ackerman is vandaag niet aanwezig. Ja, nou, met zoekjes. Zou u nog één keer langs de wille komen? Want ik ben een beetje de... missen. U kunt uw boodschap iets spreken. Laat het niet zo hoor. Ja, maar waarom komt u niet dan? Nou, dat zit zo. Ik ben verkouwer. Kouwer. Kouwer. Kouwer. Heet ja, we zijn, uh, we zijn er weer in, uh, jongens. Oh. Ja, er wordt niet nagedacht over ja. uh, wie, wie er allemaal hebben gewerkt in de Bastille ja, van ja, Michel ja, en ja. Mathieu. Ja, ja. En ze zijn uh, heel druk bezig. We, Het hele We vliegen er, er allemaal <laughs> namen rond onze hoofden. Maar uh, wat, wat er, ja, ja. tijdens de nummers komen de leukste gesprekken tot stand. Ja, die, wat gek uh, is dat. Ik wou net zeggen, ik, ik zou eigenlijk de, de, de boel open moeten gooien... terwijl het nummertje draait. Ja, ja, precies. Eigenlijk ja. Moeten, we dit, uh, moeten we dat eens doen. Dat gaan we straks uh, even proberen. Schoonmaken was nogal een klus. In de Bastille, hoor ik net. Dat, uh, ja, Gabrielle... <laughs> Ja, Gabrielle, oh. die, die ja. moet een ridderorde krijgen. Ja, sorry. Die moet een ridderorde krijgen, nou, eigenlijk. Je hebt wel wat mee, ja. Je had altijd wel wat stellen met ons. En iets met champagne? Ja, <laughs> nou, laat je, laat je ja, even. Ja, we, we hadden natuurlijk hele goede connecties met het, uh, met het circuit. Als daar races waren, dan. Uh, uh, ja, we hadden. Uh, ze, ze noemden ons ook. Je had uh, zones, vier zones op het circuit. De paddock, paddock 1 tot en met 4. En wij werden al uh, op het circuit paddock 5 genoemd, want na de race moest je daarheen. En daar kwamen ook steeds meer teams achter, waaronder Carly uh, Motors, de Ekeris. En, uh, ja, en als die uh, hadden gewonnen... dan kwamen ze bij ons lekker feest vieren... en dan uh, spoten ze de champagne uh, door het rond. En dan had Gabrielle wel wat te doen. Ja, de volgende dag. ja. Maar ja, dat, dat uh, plakt uh, ja, ja, ja. als een gek, natuurlijk. Het mooiste vind ik van dit hele verhaal... dat we echt... Dat we, er, volgens mij is er toen wel een pallet uh, champagne doorheen gegaan. Bij de buren, we hebben overal gerend. Dat was Formule 3, dat... Uh, uh, Tom Colonel. Uh, Hij won. is ook nog in de klant gestaan, telegraaf. Ja. En het was zo mooi. Die, had, uh, die reed voor een Japans team. En dat Formule 3. Dat was, het is geloof ik, nu nog steeds. Hè. De, de, en als je dat won, dat was echt wel... Uh, want het uit, uh, uit de hele wereld kwamen ze daar uh, rijden. En Tom die had toen gewonnen. En die reed voor een Japans team. En dus dat werd gigantisch bij ons gevierd. En het grappige was, we hadden dan het, het bargedeelte. En die, ja, het was een L, die ging de hoek om. En het achterste gedeelte was het plafond iets verlaagd. Dus als mensen op de bar gingen lopen, ja, dan konden ze daar. En dan moesten ze daar bukken, want anders stoten ze een oog. En het grappige was dat het hele team van Tom, dat waren van die kleine Japannetjes. En die stonden daar gewoon te springen. En je had het er nog, nog nooit mee. Ja. Je had er nog nooit iets ja. mee gemaakt. Ja. Dus dat, uh, ja, dat waren echt uh, mooie feesten. Waren Hebben jullie dat nooit gefilmd? Nee, maar nee. dat was toen allemaal niet. Hè, weet je? Nou, jij ja, had toch een handicap en zo? Ja, maar dat je, dus maar het, je maar geen tijd hebt. je privacy, hè? En dat was. Kijk, nou kan ik het allemaal wel zo zeggen, een <laughs> beetje gewoon. Maar er gingen natuurlijk ook wel eens mensen, die gingen wel eens buiten het boekje, om het zo maar eens te zeggen. Ja. In, in, in, ja, nou is niks heilig meer. Je nee. bent er altijd bij, want nou, altijd, anders gaat live. Ja. Ja, ja, weet je, tegenwoordig. Nou, we, we zeiden ook wel, want we maakten dat boekje waar we het net over hadden, ja, dat, ja. dat krantje. En dan, ja, er kwamen ook wel eens foto's in. En, en ook van, maar we vroegen altijd van tevoren toen al aan de mensen van, joh, vind je dat vervelend als je daar in komt? Ja, de een had het liever niet en de, en de ander ja. maakte het niet uit. Die hielden jullie dus, wel rekening? Komen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat, ja. Ja, toevallig dat, had ik uh, vanochtend een uitzending met Lucy van Brugge. En die, die weet ook nog, die ja. kijkt natuurlijk. Maar die zei, ik heb helemaal geen foto's. Waarom heb ik helemaal geen foto's uit die tijd? Ik zeg, Lucy, omdat niemand een smartphone had. Nee, nee, nee, dus nee. je ging niet met, je, met, je stappen met, je, met een telefoontoestelletje in je zak. En, en dan, je kon geen foto's maken in het donker. Dat ging niet, dan zag je niks. Hmm. En je moest het allemaal laten ontwikkelen. En je wist helemaal niet hoe het uit ging pakken. Daar stond niemand bij stil ook toen. Ja. Zo, zeer sommige mensen wel. Gelukkig zijn er wel wat foto's. Maar ja. het, is, het is lastig, hè? Nou. Ja, ik moest even, Ik <lacht> ja, ben ik ook ja, druk aan het schrijven. Ja, ja, ja, ja, wie schrijft, die blijft. Wat heb je allemaal geschreven, nee, Michel? Ik, ik ben er ondertussen, because, ja. uh, wie... wie er bij ons zo al gewerkt heeft. Nou, uh, uh, shoot. Nee. nee, oh, nee, nee we we oh, je dat bent nog klaar. Oh, je bent nog klaar. vind het laatst, weet je. Dat ik. Je zit al bijna tien <laughs> minuten te zeven. Ja, ik ben ja. nagaan. Zoveel mensen hebben bij jullie gewerkt? Nee, ja, weet je. We, we hadden vijf man achter de We stonden met z'n vijf achter de bar. In de ja. keuken stonden ze met z'n drieën. Ja. Uh, nou ja, en dat over, de, over die tien jaar, zeg maar. Nou, ja. Ja, dan het valt het op zich best wel mee, eigenlijk. Ja. Ik, weet je, ik bedoel, uh, als je begint, kijkt, Mirjam heeft bij ons gewerkt. Roel Deesker, Marcel uh, Petsy, die in de keuken heeft gestaan. Roel Deesker uh, als ambulante achter de bar. Marcel Mesman is ambulant achter de bar. Er kwam Jean-Pierre, die vast vastgewerkt bij ons in de keuken. Uh, we hebben een Arjan gehad, de kok. Helaas is hij ook even overleden door ziekte. Uh, Gabriel van Veen. Uh, dat was onze schoonmaakster, waar we ontzettend veel respect voor hadden. Uh, ja, dat was, dat, dat, wat die allemaal moest klaarwerken in een, bepaal, een paar uur tijd, ja, dat, dat was fenomenaal. En uh, ja, het toilet, uh, je wil niet weten. Maar goed. Nee, dat, dat uh, willen we ook niet weten. Nee, ja, precies. <lacht> maar hoe is het gezellig? kunnen Marco, dat, Marco Molenaar, nou, die ondertussen in Duitsland woont, Marco... En uh, maar ja, dat was ook een goud koppel. Die werken ja, ons samen ja. in de weekend. Of door de week, die waren in vaste dienst. Ja, Chris, Chris, was Chris ook, van, Barneveld, je ja. ons de eerste twee jaar. Die hebben we zelfs moeten zeggen, stoppen nou mee. Want jij kan veel meer. Je, je, je, je, je had een zwaar goed gediplomeerd. Opleiding had hij gedaan. En zei, joh, ga dat afmaken. Niet vanwege dat we je weg willen, want het was een goudbarkeeper. Uh, Jan Wijnstroom in je ons gewerkt. Uh, Sylvia niet vergeten. Sylvia, uh, ja. die hebben ons in de keuken gestaan. Die hebben ook een aantal jaar samen met Jean-Pierre de keuken uh, waargenomen. Nou, opa geven we met zelf helemaal gelijk. Ja, Dat, uh, doen. Uh, dat uh, was uh, heel knap. Ja. Maar ja, er moest er toch een hulp bij komen. Toen hadden we een Loetje. Korte ja. tijd. Een Loetje. Een Loetje-Visser. Uh, nou ja, laten we nopje bijna niet vergeten, waar onze steun naartoe verlaat. qua elektriciteit en muziek. Ja. en geluid daar nou ja, dat was altijd gekkigheid Hij, uh, ja dat was, dat was ook een gouden peer die heeft zoveel voor ons gedaan en zoveel voor ons betekend en, uh, ja dat al die jongens weet je ik zou uh, en laten we Michael uh, Mossel oh ja, Mossel ja, ja niet Michael vergeten Sally, ja. En ook achter de bar de laatste jaren ja, en dan houdt het wel zo'n beetje om. Ja, je, je gaf net aan, was een gouden barkeeper. Wat maakt een barkeeper een gouden barkeeper volgens jullie? Er zijn voor de mensen. Dat is een beetje hun thuisgevoel geven. Ja, ik, ik heb een, een, een definitie daarover. Je hebt, uh, je hebt inschenkers en je hebt barkeepers. Kijk, iedereen kan een glaasje inschenken. Maar een barkeeper, die, ja, die, die gooit er wat warmte ook in. Wat, wat, uh, ja. Die kent de dus klant dat, bijna. Ja, en die weet gewoon, die komt binnen, oh, die uh, wil zijn glas niet gespoeld hebben. Hij ja, begint dan, en dan wil die alleen maar dat glas hebben. En dat vindt een, een gast die bij je komt, vindt dat gewoon prettig. En als, er, als je een goede barkeeper bent, dan onthoud je dat. En, en ook de namen natuurlijk niet. Van, uh, ja, wat kan ik op het bonnetje zetten? Maar als je, als je hem al begroet met zijn naam, dan is dat ook al natuurlijk... Uh, ja, je wilt je als gast natuurlijk welkom voelen. Ja, ook, precies. Hè? Ja, ja. Dus dat, en een goede uh, barkeeper, uh, die, die begrijpt dat. En die, ja. Ja, ja, net als een kapper, die onthoudt ook alle verhalen. Die verteld uh, ja. worden. En uh, hè, als je na zes weken weer eens komt. Dan zegt hij van. Uh, hoe is het nou met je moeder? Weet je? Ja. Ja. En dan denk je van. Hey, ja, die ervaring teken? die speciaal ja, ik, ja, nou, ik, ik ben blijkbaar speciaal. <laughs> ik, ik, heb daar nog een een, uh, ik heb daar nog een <laughs> leuke anekdote over. We hadden dan een vaste, vaste gast. En als die wat veel opkreeg Dan lieten we hem altijd. Uh, dat verhaal van dat gasbrandertje vertellen. Uh -huh. Weet je dat nog? En dat, uh, ja, dat was heel grappig. Weet je. Dan zullen we dat verhaal weer laten vertellen. En dan, up, en dan kwam dat weer geur en kleur. En wat was dat? Oh, precies. Ja, ja, ja, dan, dan zijn later, we nu vieren. Ja, dan, uh, dat, is, dat ja, moet je ook. weer zeggen. Ja, volgens mij was dat, uh, gingen ze vissen. Op Finkveense plassen. En dan had hij wat een gastdingetje meegenomen. Dan oh, ze, uh, dat was ik zelf. <laughs> ja, ja, nee. Dat, was, dat ja, ging je over mij. Dat ja. was ja. <laughs> En ik weet ook wie het was. Dat ja. maakte alles. Nou moest ik daar nou ja. op. Ja, dat was, uh, dat was met mij, ja. ja dus vertel het was. Ja, vertel hè? het nou, want nou, nou snap nou, ik nou, nog we, niet wat het was. Uh, ik had vissen. Ik had ook een, een bootje. Dat was nog voor de tijd van de bestuur. En uh, had ik een, een BM, er, 16 kwadraat. Maar dat kon... Ik was helemaal niet saalwaardig. Maar we konden wel mee vissen. Nou, dus dat ging wel ook doen. Nou, daar hadden een keer stoeltjes stoeltje tegengezet. Maar ja, ondertussen vonden we het ook lekker... als we aan de waterkant zaten. Of aan de kade. En dan... Uh, nou, dan had ik een brandertje bij me en dan gingen we koffie zitten. Of een soepje maken of weet ik veel. Dus nou ja, op een gegeven moment waren we aan het varen. En uh, of als we gingen weg weer richting huis en, uh, en ik op een gegeven moment, shit, ik ben een dingetje weer vergeten. Dus eigenlijk weer terug. Maar hij, maar diegene die dat altijd vertelt, die gaat het dan lekker. Een beetje wat smeugen. aandikken. Ja, Het was het gesprek van de avond, ja. zo gaat het <laughs> altijd door. Dus dat uh, kwam altijd wel terug. En zeker als er met, uh, wat, uh, wat olie in de mannen zat, zeg maar op dat moment. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja jullie personeel, je, je gaf het al aan. Uh, medewerkers, hè? Wat ja, het personeel is een duur woord. Oh, sorry. Ja. Medewerkers. Ja. Nee, medewerkers ja. Ja. Uh, het team, het uh, ja. team uh, weinig verloop. Uh, ja. Gingen jullie ook wel eens op uitjes, personeelsuitjes? Oh ja, dat deden we ook. Ja, we gedaan, ja. ja. ja. Texel. Texel, ja. Uh, uh, uh, <laughs> ja. De rekeningen komen nog. Ja. <laughs> oh. Nee, maar dat, dat deden we inderdaad wel. In het begin uh, we deden we het heel uitgebreid. Dan bleven we zelfs uh, slapen we, bij Tissel, uh, Maar ja, dat betekende ook dat je café weer twee dagen dicht moest. Ja. En eigenlijk drie, want dag drie kon niemand meer uh, Boef Bas zeggen. <laughs> maar uh, ja, dat, dat, dat, ja, dat werd wel wat minder, maar we deden wel altijd wel uh, wat gezelligs. Uh. Ja, moesten maar ook weer apart moest het zijn. We, gingen, uh, we zijn er dan tegen ze, nou, uh, om ze om zeven verzamelen. Neem je paspoort mee. En dan, uh, we zeggen niet wat we gaan doen. We zeggen niet wat we gingen doen, nou ja, en uiteindelijk, ja... We konden naar België toe, weet ik veel. Of dat dus ze met de vliegtuig... Nou, en uiteindelijk kwamen we bij het Hollands Casino kwamen we uit. En daar uitgebreid <laughs> eten. Maar we hadden wel... Dat was wel eens het grappige. Iedereen kreeg voor ons een, een zakje met fiches erin. En een, nou, het mooiste was... Ze wonen allemaal 360 euro. Of 360 gulden toen. Dat je een fiesje neerlegt op de roulette tafel nou, Allemaal. Dus dat vond ik heel trappant. En... Uh, dat zijn dingen wel, ja, dat vergeet je nooit. niet. Bijzonder. Ja. Ja, ja. Ja. Dat, uh, dat, dat zeker was nu. heel leuk. Voor elke dag van het jaar gulden. <laughs> zoiets, uh, ja, zoiets voor je ook. Ja. Nee, maar het was wel altijd heel, het ging altijd even uit dat was, yes. het was ook zo. Hadden we een heel, van tevoren een hele uh, route gemaakt. Uh, Daar zijn we samen met z'n tweeën een dag uh, gegaan. Nou, hoe gaan we het dan doen? Nou, wat gaan we dan gebeuren er stonden de taxibusjes klaar en we beginnen met de pont naar tessel. er stonden fietsen klaar en die, uh, fietsen gingen we naar ja, de het. Het was, dat was onze fout want ja. wij hadden het met de auto allemaal gedaan het was met de fiets <coughs> ja. dat viel tegen. meteen dat ja. kan we sorteren maar goed, dat is al geweldig schart ja, en bolen en. Better, ja. van, genoeg en het drank vloeide rijk en, ja. hebben jullie nog contact met het team? Of met mensen ja, uit het Je komt ze nu af en toe tegen, maar het is niet allemaal... Nee, het is al... Ja, maar dat geldt voor ons ook. Hè? We, ik woon dan in Haarlem. Michel, ja, we, hebben, we lopen niet de deur bij elkaar plakken. Nee. Zeg maar, en, en, en, nee, we, we, we zien elkaar eigenlijk niet veel. Nee, nooit eigenlijk. Maar, nee, maar ik kom ook niet meer in het centrum. Niet meer... Althans, Met mijn vrouw ga ik nog wel eens even, even, even, even, even een wijntje drinken. Maar niet, uh, niet sporen. Uh, Want ik vind het ja, je mag het niet zo zeggen. Want ik vind het lullig zo, ten aanzien van andere collega's. Maar het is niet meer zoals het was in de horeca. En soms blijven ze ook een beetje Ja, Voor ons is het niet meer zoals het was. Nee, precies. Je ziet wel een verschuiving qua leeftijd. Ja, maar Er zijn weer veel dertigers, hè? Ja, maar dat was het toen ook. Ja, precies. En dan denk ik, ja, is het man. Daar zit nog zoveel winst om te, te behalen. Ja, maar en, ja, bij, bij ons kwamen in die tijd ook geen zestigers naar binnen, zowat. Ja, bij ons wel. Ja, maar jullie ja, wel? ja, oh. ja bij ons kwamen eigenlijk alle leeftijden. En, ja, en, ja. en er uh, op een gegeven moment gaat het, wat, wat Jeu ook zegt, het kaffend koor gaat zich een beetje scheiden. En, en ja, ja, op een gegeven moment uh, uh, of ze, ja, ze vinden een andere vriendin, of ze gaan met andere vrienden weer weg, naar, dan gaan ze weer ja. naar die kroeg. Maar uiteindelijk komen ze weer bij je. En, ja, ah, dat ja, en, maar als ik nu zo uh, uh, langs bepaalde zaken rij, zie ik dezelfde mensen die er 31 jaar geleden ook zaten. Dan denk ik, hm, ja, weet je, de, de, de spoeling is een beetje dun. En, en, het had meer gekund. Nou, vind ik wel, ja. ja weet je, en er zijn steeds meer zaken, die, die zijn er niet meer. En er uh, zijn eigenlijk steeds minder zaken. Ik ben blij dat Nuf weer terug is. Je ziet dat was mijn volgende vraag. Ja, dat, dat vind ik dan... Uh, dat vind ik eigenlijk. Ik blij... omdat dat weer een goede zaak is voor Zandvoort. En een, restaurant, een goed restaurant... is ook belangrijk. Maar ook een goed horecabedrijf is ook belangrijk. En ik hoop dat dat uh, NUF... Uh, zeker zijn sporen gaan nalaten, ja. Nou, je ziet al dat het... Uh, een enorme aanloop ja, precies. heeft. precies. Vanaf het moment dat het NUF was zaten de terrassen weer, de ja, terrassen weer vol. Ja, dat vond ik. Dat, ik ja. ben er toen ook meteen geweest. Ja, het gekke is dat. En uh, ja. ondanks dat bij Marou ook ontzettend mooie zaak vind. En een goed restaurant. Ja. ja, Maar ik vind het nu, als ik het nu zo zie, denk Ja, ja het is gezelliger. Vind... Ja. ja, ja. Ook door die blauwe kleur. Dat, ja. Dat, kleur nou, ja, er ja. dat vond, natuurlijk dat vond ik wel wat hebben. Maar goed, dat ja. is persoonlijk, weet je, alles ja. is persoon. Maar ik vind uh, uh, bepaalde zaken. Nou, daar ja, mag best wel een boost in. Ja. en ik vind Laura nou, vind ik ook een waanzinnige zaak. Ja, er wordt je ook veel gedaan. Ja, ja, die, is ja die is ook altijd bezig. Ja, ja. Het wapen is ook. Maar die jongens ja, vier zijn ook altijd bezig. Maar, en, en, en Tom is ook bezig. Weet je, maar, maar het wapen doet ook veel ja, voor de gasten. Ja, het doet ook veel. Maar waarom, Heel veel. Weet je, hoe, hoe komt het? Kijk, het is ook gewoon niet goedkoop meer. Hè? Ik bedoel, in onze tijd weet ik ook nog ja. wel... Dat, dat, dat als de bierprijs omhoog ging... En, uh, en er kwam dan altijd... Uh, vanuit de ene hoek kwam het altijd. Maar het, uh, en toen zei hij... Uh, dan gaat het weer een kwartje hoog. Dan gaan we weer. Oh ja, nou, nou ja, wij niet. Weet je, we vonden dat op dat moment nog niet nodig. En, uh, ondanks dat het eigenlijk voor de portemonnee beter was. Maar we zeiden... Nee, ja, weet je, dat kunnen we onze klanten niet aandoen. En nu... Ja, heb ik wel vaak het idee dat het nu gaat... Het gaat nu alleen maar meer in de horeca om de centen. En in plaats van... Om de entertainment voor de klanten. En te zorgen dat de klanten weer in de watten wordt gelegd. Ja. Nou, denk maar dat ik denk ook dat, dat, uh, dat mensen in de horeca vandaag de dag aan zo verschrikkelijk veel eisen ja, moeten voldoen. Dat, dat ja. En zoveel precario kosten moeten dat is niet betalen. Niet en, en zoveel. Ja, en die moeten nog ook die coronatijd ja. inhalen. Vergis ja. je niet. Ja. We hebben twee jaar stilgestaan. Ja. ook. Dus uh, ja, ik, ik, het, het verbaast mij niks. Het is alleen heel jammer. Want. Zoals vroeger kon je veel meer scharrelen en doen. En, en die deed dit voor die en die deed ja. dat voor dat. En dat kan dus allemaal bijna niet meer. Nou, dat kan het niet meer. Nee, het kan niet meer. Nee. En, en dat maakt een boel kapot. Er gaat ja. een heleboel uh, energie en, uh, en creativiteit gaat daarin verloren. Ja. Ja, en dat, dat is jammer. Dat is in Zoonvoort, en, en, en zeker in Zoonvoort is dat jammer. Maar ja, gelukkig hebben we een aantal evenementen... Ja. Voor, voor, voor de ondernemers... Laten we één ding zijn. We moeten blij zijn dat de Formule 1 er weer is. Want dat heeft een enorme boost gegeven voor Zandvoort. Maar dan denk ik, jongens... Weet je, pak het met elkaar op. Eén zaak kan, kan Zandvoort niet uh, uh, maken. Maar wel met elkaar. En als je een, een, een, een verzorgd gezicht uitstraalt... Naar, uh, naar, uh, naar de omgeving toe, naar de toeristen toe... dan... dan Loop je alweer uh, voorlopen? Maar ik heb het idee van, van een aantal ondernemers dat het. Uh, nou, jongens, we gaan nu alleen maar halen. En uh, ja, dat vind ik wel heel jammer. Maar goed, ja. Uh, ik, ik, ik ken jou een beetje. Ik weet dat jij vol zit. En je gaf het in het begin van het gesprek ook aan. Vol zit uh, met ideeën nog steeds. En uh, volgens mij moeten jouw handen af en toe echt jeuken. Ehm. Um, uh, Denk je dat het een kwestie is van samenwerken? Ja. Uh, het, het gebrek aan, aan samenwerking? Ja. Of, of ja. Gunnen. Ze moeten elkaar gunnen. Maar dat was in onze tijd ja, was het al zo. dat was bij ons was bij uh, al zo. Dat was bij ons al zo. Weet je, gunnen. Het was alleen maar. Uh, kijk, wij deden alleen maar gekke dingen. En als mensen erop konden welvaren, dan deden ze dat. Weet je, zolang ze zelf maar geen energie hoefden te, ver, uh, voor hoefden te verbruiken. Maar nu, weet je. Als je een Formule 1 hebt, straal het dan ook uit. En laat het al. Wacht niet op, de, op het comité, maar doe het met elkaar. En straal het met elkaar uit. En, en, en zet niet uh, een, een zangetje van. Uh, die voor de fles staat te zingen. Hè? Want dat vind ik dan wel zo vaak. Het zijn altijd maar de, de makkelijkste wegen. Maak het verzorgd. En, en, uh, een paar bloembakken kunnen ook alweer wat uitstralen. Een mooi terras. Ik weet dat alles geld kost. Dat weet ik. Maar, maar ja, je moet ook investeren. Hè? Dat is ook zo. En, en, ja. Maar ja, goed, nogmaals. Uh, ik kan niet in een andermans portemonnee kijken. Nee, dat is, ik het ook is, ook is hartstikke moeilijk. En, en, en ik begrijp het voor, maar ik weet zeker... als je met elkaar gaat werken, samen gaat werken... dat kun je qua inkoop doen. Dat kun je, er zijn zoveel facetten met elkaar... Ja, en, en, als je, en ook de, de gemeente kan enthousiasmeren met plannen. Hè, en, en, want ik denk dat de gemeente niet altijd maar de, de, de, de tegenspeler is van dit. Ik denk dat zij het ook belangrijk vinden. Om het, Absoluut. De... Ze hebben ook uh, cultuuravonden bijvoorbeeld... waarin je kan sparren met elkaar over dingen die je graag georganiseerd wilt zien... en of daar uh, budget voor is. Ja. En, uh, ja, de, de, de, mensen denken heus wel... na. Nou, ik vind juist in Zandvoort dat mensen heel veel uh, bezig ja, zijn... met het bedenken die, ja, van die... Ze zijn toch wel weer, uh, weer bezig... En, maar het is wat jij ook schetst, Dolly. Dat, dat ze hebben wel wat tegenslagen gehad. Zo, natuurlijk. Ja, echt, hè? Dus, Maar ik, ik ben ervan overtuigd. Zoals het Wapen. En Logan en Hardy. En, en ja, die willen echt wel weer uh, de schouders te zitten. Nou, en, weet nou je zo is dat. Maar ik weet ook dat Ron. Uh, ik, uh, ik, ik, je, he, ik ga je even onderbreken, oh. Michel. Want het uur zit er al op. Het nee. eerste uur. Jazeker. En uh, jullie waren net bezig. Dat, dat je met elkaar moet doen. En uh, Mathieu die had een heel mooi nummer uitgezocht. Wat daar Prachtig op aansluit. En dat wil ik nu gaan draaien. Dan gaan we dit uur uit. En dan hoop ik dat de mensen uh, uh, begrepen hebben... dat we twee uur hebben vanavond. Dus we komen straks na het nieuws en de boodschappen terug. Dus uh, schakel de radio niet uit. Blijf gezellig luisteren. En uh, dan zijn we straks na het nieuws... en de reclameboodschappen weer bij u terug. We gaan uh, nu luisteren naar, op verzoek... Um, nou hoop ik, ik, ik denk dat ik de verkeerde heb, heb genomen, maar ik. Nou ja goed, ik ga maar draaien. <laughs> ja. ben benieuwd. Ja. Ik ook. We zo so glad to see so many of you lovely people here tonight. En we would especially like to welcome all the representatives of the Illinois Law Enforcement Community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ball.